Eerste hap te nemen. Nog even blazen, alvast even ruiken. En dan. Hmm, dat is het gevoel van thuis. Snelder trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op tena en Libresse dameshygiëne. Inladen maar. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Bom, bom, bom, bom. Het voorjaar komt eraan, dus we gaan wat meer bewegen. Doe deze week voor 25 euro boodschappen bij Jumbo. En maak kans op een schaatskliniek met Suzanne Schulting en Joep Wennemars. Meld je aan op jumbo.com schaatskliniek. En dat voor die prijs. Jumbo. De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl. Radio Veronica. Met het nieuws. Het is tien uur. Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Door de oorlog in het Midden-Oosten vliegt de gasprijs omhoog. Gisteren was er al een plus van 36 Vandaag komt er nog eens 16 bij. En ook de olieprijzen zitten flink in de lift. En dat zie je dan weer terug bij de benzinepomp. Een liter euro 95 kost je aan de snelweg inmiddels ruim 2,30 euro. Er zit vooruitgang in hoe we in Nederland omgaan met racisme en intolerantie. Onderzoekers van de Raad van Europa noemen bijvoorbeeld de excuses die zijn gemaakt voor het slavernijverleden. Dat is positief. Minder is online haatzaaien of in de media of rond het voetbal. Daar moet nog wat aan gebeuren, zeggen ze. De kans is groot dat er een extra traumahelikopter komt... op het Gelderse vliegveld Teugen. De Kamer steunt een plan van VVD en BBB om daar geld voor vrij te maken. De partijen zeggen dat de spoedzorg in het oosten niet goed genoeg is. En er zijn ook gaten in Limburg. En daar komt er een medisch team met een auto bij. Weerdam, het wordt een dag met maar weinig wind. Veel ruimte voor de zon. Aan zee wordt het 12 graden. In het zuiden van het land wordt het 18 graden. Ah, dankjewel Marijke. Ja, graag gedaan. Het Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. De A1, Apeldoorn-Amersfoort. Bij Koudwijk is een ongeval gebeurd. Je doet het daar 23 minuten langer over. En de A27 Breda-Utrecht bij Gorkum. Een kwartierverdraging. En dan tenslotte de A58 Breda-Tilburg. Bij Galder ook een ongeval gebeurd. En daar een verdraging van 17 minuten. Goeie hoor. Het is Marisa hier bij Veronica met Goud van Hout en de Pointer Sisters zometeen. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl. Van ZZPR tot pakketheld. Ja. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.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 Op het matras dat wint. M-Line. Get ready for greatness. Nu bij Quantum. Alles voor je tuin. Zoals tuinstoel webbing van 75 voor 55 euro. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Nu nee? bij Peterbed. 25% korting op het M-Line Motion matras. Ga ook voor goud. Kom naar de winkel of kijk op beterbed.nl 19 jaar later. Het avontuur begint opnieuw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 Now security they did not see. They're just. shoes Kort, kort, kort, lang, lang, lang. Of was het kort, kort, lang, lang, kort, kort, kort. Het code. Je hoorde de police een message in a bottle bij Veronica. De stop. 520. Ja, de komende week we ons onder in de wereld van de liedjes... die positiviteit brengen, maar ook hoop geven. Ja, of liedjes die je gewoon raken. Dat doen we niet voor onszelf, maar dat doen we voor de 520 miljoen kinderen... wereldwijd die opgroeien in oorlog. En jij kan voor die kinderen een plaat aandragen voor onze top 520. Dan maak je bovendien kans op tickets voor Chef Special. Dat is op 11 maart in Utrecht. Dus ga even naar de website als een malle. Gewoon even in de tijd van de baas, zeg maar, dat het mag van mij. Radio Veronica. En stem even mee voor uh, de stop 520. Ja, iemand die dat gedaan heeft, dat is uh, Eline van Wijk. Eline, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Hey, waar kom je vandaan? Ik kom uit Utrecht. En, en, en wat doe jij op een zonnige dinsdag als deze? Uh, nou, ik studeer Master in Rotterdam, Arts, Culture en Society. Dus ik ben vandaag toevallig vrij, maar ik moet thuis gaan studeren. Arts, Culture en Society. Dat, dat, dat, weet je, ja. Het klinkt prachtig. Wat, wat, wat wil je worden? Laat ik, uh, laat ik het dan maar zo uh, vragen. Weet ik weet dat niet heel goed, maar ik denk dat wij gemeenten met cultuurbeleid vind ik wel interessant. Oh, en. kijk. dat nou, de, de, Heel mooi. Ja, muziek is natuurlijk ook cultuur, hè? Ja, de, en, en, Vertel, welke plaat heb jij aangedragen voor onze Stop 520? Uh, ik heb It's Only Love aangedragen van Sommieu. Uh, ik vind dat gewoon een heel mooi, hoopvol liedje over de liefde eigenlijk... en over samen zijn. Dus ik denk me altijd uh, heel veel blijheid eigenlijk. Ah, oh, en dat gun je die kinderen ook. Ja, zeker. Ik moet altijd ook denken dat ja, gewoon een thuisgevoel, dat het wel belangrijk is om te hebben. Nou ja, precies. Inderdaad. Ja, onze Frank van der Lende, die is naar Libanon geweest. Die heeft gezien hoe kinderen daar gewoon opgroeien in tentenkampen. Die hebben nog nooit in een echt huis gewoond. Die wonen dan met de familie in zo'n tentenkamp. Het uh, schijnt heel indrukwekkend geweest te zijn. Hij gaat daar ongetwijfeld meer over vertellen. Hm. Volgende week in onze actieweek, live vanaf uh, Utrecht Centraal Station. Maar ik ga eerst jouw plaat draaien. Ja, super. leuk. Hey, maar voordat ik naar dat liedje ga, heb ik nog wat iets leuks voor je. Want jij iedereen die een plaat aandraagt. Die maakte kans op kaarten voor een exclusieve, intieme, geen ver van je bed, show van Chef Special. Dus heb jij Elf toevallig al iets te doen, Eline? Uh, toevallig niet. Toevallig niet? Nou, goed nieuws. Jij bent erbij. Ah, super leuk. Dankjewel. wel. Nou, heel veel plezier daartoe gewend. Dat is een well. bijzondere ervaring te worden. Je bent echt fan, hè? Jazeker, ja. Oh, leuk. running running All these Lekker hoor. En Nelly Vertada ook de radio met uh, I'm like a bird. Nou, dat lijkt mij dus heerlijk, hè? Gaan zo vrij als een vogel vliegen door de lucht. wat je kijkt hoe mooi die dorpjes zijn in vogelvluchtperspectief. En ik vraag me ook wel eens af, hè? Hebben die vogels dan ook zo'n kriebel in de buik zoals wij hebben in een achtbaan? Als ze zo hoppakee naar beneden duiken, weet je? Zo'n woehoe gevoel. Ben jij een vogel? Laat het maar even weten via de gratis radio Veronica App. Hé, hey, zometeen deze lekkere linkerbaanbenger.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 Goedemorgen, het is bijna half elf. Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. De A1, Apeldoorn-Amersfoort bij Kootwijk. Daar is een ongeluk gebeurd. Je doet er 25 minuten langer over. En de hoofdrijbaan is helemaal afgesloten. De A58, Breda Tilburg bij Galder. Daar doe je er 22 minuten langer over. En dan nog de A58, Tilburg-Breda bij Tilburg Centrum West. Daar is de hoofdrijbaan afgesloten vanwege een politieactie. En dat geeft zo'n 18 minuten extra reistijd. Dit is Radio.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 You don't know me, Arman van Helden. Een met met Nederlandse roots, hè. Dol op stampot en fietsen. Zijn vader was Nederlander en werkte hier op de luchtmachtbasis in Soesterberg. We houden de Nederlandse pipe daar lekker in. Dit is Direct Through the Looking Glass. Thank you. Join the club. I did it. draait op volle koeren met uh, deze klassieker van Wild Cherry. Funky Beast erbij. Ja, je ochtend kan eigenlijk al niet meer stuk. Play that funky music in Goud van Oud. Waar de ochtend voorbij vliegt op de vleugels van je favoriete hits. Tina Turner in a line-up. Now you too. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on? To blame? Yeah, yes, one love, one life. When it's one need in the night. Twee uur lang op hakken van 10 centimeter. Ik noem dat geen optreden meer. Hè. Ik vind dat gewoon pure acrobatiek. Tina Turner, de queen of Rock rock'n'roll. en steamy windows in de goud van houten drive door je dinsdag. En van de 80's maken we even een U-turn naar het jaar 2001. Zangeres Sophie Ellis-Baxter was toen Killing It in de hitlijsten. En dat deed ze met haar grote hit Murder on the Dancefloor. Murder on the Dancefloor. Better not kill the group, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know About your kind know, so, so, and so, and so, and so, and so, and so, and so I have werkvloer-workout van Sophie Ellis-Baxter. Jordan murder on the dancefloor in Goud van Oud bij Radio Veronica. Ja, waar wij zo meteen een bijzonder loopje gaan doen. De uh, Bengals, Walk Like an Egyptian. Je mag meedoen, maar wel uitkijken dat je geen nekhernia krijgt. So up, books, like rings, oh hey oh. Like Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je een gratis green pen van 75 euro bij je vierde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello. Goed zicht en gegarandeerd cooler. Ook voor een airco-check ga je naar James. Plan direct je afspraak in op jamesautoservice.nl. James Autoservice. Vertrouwd op weg. En kijk dat dan. Wat een geweldige deal van Vodafone.